This is Radio 5 Play. is Radio 5 Play. Y'all radio. Y'all music. Y'all music. Echte music. music. Sunday, Monday. Oh. Mark Grander. The old Covent Garden. I remember only too well.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 Lissie. En je kent hem uiteraard uh, van uh, de, het muziek Whiskey in the Jar. Maar dit was de zanger Phil Linnert op de solo Tour uit 1982 Old Town. En uh, dat was afkomstig van de Phil Linnert album met daarop deze hit. In 1983 ging Finn Lissy uit elkaar in de laatste jaren van Phil Linnerts leven. Kenmerken zich door drugsproblemen. In 1985 scoorde hij samen met zijn oude bandmaat. Carrie Moore. Nog een hit met een out in the fields. Ook probeerde hij een platencontract te krijgen met zijn nieuwe band Grand Slam. Op 25 december 1985 werd hij met ernstige lichamelijke klachten opgenomen. Waar hoor je dat toch meer bij popartiesten in een kliniek waar hij 4 januari 1986 stierf. Overigens over gestorven popartiesten. Afgelopen nacht de Nederlandse tijd is Whitney Houston overleden. En daar wil ik ook nog even bij stilstaan. Hartelijk. Dank van Lucien. Geef kus, jongen. Het was een fantastische show. Ik heb in ieder geval genoten. Het is carnaval. Ik wil er helemaal niets mee te maken hebben. En daarom dit. is 608, en dat schijnt het kentgetal van Etteleur te zijn. En dat was een carnavalskraker. Ik heb genoeg van Vallendam. Heb ik altijd al gehad. En er wordt nog heel toepasselijk over gezongen. En dat is het laatste wat wij vanavond in ieder geval met carnaval gaan doen. Dit is Radio 501. Sunday, Monday. Marks Grande. 501. Ja, Goeiedag, dames en heren. Uh, op ons rust toch weer de droeve taak. Uh, ja, het resultaat van een week een stappen uh, bekend te maken, dat is toch, de gemeente uh, verplicht ons daartoe. En het is lang niet altijd makkelijk, maar het is uh, Prodeo Radio maken toch al niet altijd. Ja, de gemeente een... wil hier toch een soort, soort uh, ja, een opvoedende werking van doen uitgaan. Leer drinken alsjeblieft. Precies, voordat je in een auto uh, stapt. Uh, nou goed, neemt u even pen en papier erbij. Misschien kent u iemand die u dan even uh, moet gaan uh, condoleren. Dus uh, pakt u even potlood in papier en schrijft u even met mij mee. Uh, de eerste slachtoffers die ik noem, dat, zijn, uh, ja, dat is gelijk al treurig. Dat is uh, Lisa Roman en uh, Meike Sanders. En die zaten in een toon. En die zaten in een Seat Leon en die zijn uh, vol om een boom heen gevouwen. Teruggevonden. De, de, de Seat Leon is... Uh... Ja, verpoederd zou je bijna zeggen. Eeuwig zonde en uh, de meisjes zijn uh, ja.. Ze waren volledig verkoold, toch? Verkoold. Dat was, uh, ja... Ja, dus de brandweer heeft een beetje gegokt wie ze in welke kist hebben gelegd. Uh, dan uh, ja, is het heel erg sneu, Babette Stoeken en Job Kortooms Die gingen stappen met Manolla Vrijzen en Jasper Geeris. Ja, die reden achter elkaar in een Chevrolet Transport en een Citroën Berlingo. En die zijn uh, bij een, uh, een hek, een, hoe zeg, een laag hek, zijn die, uh, allebei is de bovenkant eraf gesneden eigenlijk door dat hek. En er zijn dus twee wrakken gevonden met de halve slachtoffers. Ja, die zijn in wezen gedecapiteerd. Juist. Het was een beetje een, een methode zoals ze vroeger hadden met een soort kaastouwtje. Dat was een, was ja. een, een metalen draad met twee houten handvaten. Ja, precies. Die draai je in een lus, die gooi je om het slachtoffer heen en dan trek je ze uit elkaar. Ja, dat heeft de brandweer ook zo, precies zo uitgelegd aan ons. Ja, precies. En de, zo zaten ze erbij. Dus ja. als u ze kent, stuur even een bloemetje. Goed, dan we moeten snel door in verband met de tijd. Chantal Koden, Daniela Perik. Die reden in een grote wagen. Ja, dat was een, een bedrijfsauto van uh, Ford. En uh, die zaten, voorin zaten ze te, te zuipen, achterin zaten ze te roken. En uh, in de bedrijfswagen lag nogal veel oud papier dat heeft vlam gevat. Dus die zijn als een fakkel door het landschap gereden. De fakkel is bra blijven branden? Ja, want er bleek ook nog een uh, aantal vaten met spiritus in de, de achterkant kant van de auto te zitten. Nou, die, die is natuurlijk ontbrand en uh, vreemd genoeg heeft de auto in die staat nog een kilometer of vier blind doorgereden. Blijkbaar had de bestuurster uh, het voet vast op het pedaal of zoiets ergens Het moet een spectaculair gezicht geweest zijn, maar evengoed zo goed zonder van de bestelauto. Nou ja, dat was de, de toch weer uh, treurige lijst van uh, deze week. Het is toch ja, blind... Er is ook nog één auto door, in tweeën uh, geschept door een shovel. Oh. Ach, daar heb ik de namen. Oh, wel, ja, dus daar lag mijn hand op. Dat, dat, daar zaten in Merel Engelhart, Judith Beurskens, Ong. Kim Kortoos, Hank Wildeboer Schut, Tim Amerika, Tim van der Donk, Edwin van Aarts en Luc Perik. Ja, en dat was een Fiat Punto 1.2, 60S, vijf deurs, eh, zwart. En ja, daar zaten ze met z'n tien in? Ja, niet te geloven. Het is, uh, ja, het is toch altijd weer uh, tragisch. Het is toch een ja, mensen, ook je jeugd moet leren omgaan met auto's, en met stappen. Juist. Tot zover. Ik zou zeggen, uh, Toon, wat gaan we doen? Uh, dan gaan wij uh, iets anders doen. van Paul Simon en hij lijkt een beetje op Art Carfunkel, dus dat zullen we eens aan de moeder gaan vragen hoe dat precies heeft gezeten. Je hoort het prachtige Wishes and Stars onder de nieuwe stroming die Amerika heel erg populair maakt. Old uh, countrymuziek muziek heel dat. En, uh, oftewel folk, ja, dat uh, kan je naar eigen willen invullen. En uh, als je wil reageren uh, via de mail kan het uiteraard vanavond op uh, studio.radio501.nl Dat is studio.radio501.nl Goed zo jongen, vooral doorgaan, dan krijg je de eerste prijs voor het verspreken wel. En wat gaan we vanavond allemaal doen? Nou, heel veel uh, muziek uit uh, de New Wave-periode. We gaan ook uh, Old County draaien. En uh, alles wat er zo vanavond uh, te sprake komt. Geen carnaval. Ik wil er helemaal niets van weten. We gaan wat berichten doornemen. Overigens uh, hadden we een item in het programma. Het nieuws wat niet gebeurde. Dat gaat deze week niet door. Ik zat uh, twee dagen naar het schaatsen te kijken. De Rijksvoorlichtingdienst heeft het in een andere vorm wat overgenomen. Want die braken drie keer in met nieuws dat ze geen nieuws hadden. Dus uh, dat vind ik nu een beetje afgezaagd om dat te uh, uh, gaan herhalen. Maar ik ga wel uh, een melding maken van plagiaat. hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät das, Gerät, das Gerät. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you Can you We are sinking. We are sink. Hallo. This is the German Coast Guard. We are sinking. We sinking. We're sinking. What are you thinking about? De jaren 80 Daryl Hall, ooit deel uitmakend van het legendarisch duo Daryl Hall en John Oates. En die ken je onder meer van de grote hit die ze in de jaren 70 hadden met The Rich Girl. Dit was een solo werk uit 1987, meen ik, met Dreamtime. Het is uh, twee minuten voor half negen hier bij Sunday on Monday bij Radio 501. Avond, tien uur zijn we bij je. En hoop ik je te verpozen met muziek en andere wetenswaardigheden. In de winter van 1959. To de Richie Villains met Biddy Holly en de Big Bobber door het Middenwesten van de Verenigde Staten. Na een optreden in Clear Lake, Iowa, op 2 februari 1959, vlogen de drie artiesten met een vliegtuig dat Holly gecharterd had naar Varco in North Dakota, de volgende stopplaats van het tournee. Het vliegtuigje belandde echter in een sneeuwstorm en stortte neer, waarbij alle inzittenden stierven. 3 februari 1959 ging de geschiedenis in als de Day The Music Die, een term die zanger Don McLean jaren later verzon voor zijn nummer American Pie, waarin hij hulde bracht aan de overleden rockgrootheden. Richie Vellens werd op 13 mei 1941 geboren als Ricardo Esteban Valenzuela Reyes. En als we het over muziek uit de jaren 50 hebben, is er dit eentje.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 car, of course it didn't work or less. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. But you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm not gonna do, but there ain't no cure for the summertime.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 De music die. En uh, dan uh, gaat er iets uh, niet goed. Wat je leert bij de radio. Wat je altijd uh, niet moet doen. Nou, dat doe ik dus wel. En daar gaan we nu een eind aan maken. En dan zetten we hem weer lekker terug naar het begin. Zodat hij zo meteen wel kan starten. Um, waar hadden we het over? We hadden het over de uh, Day, The Music Die van uh, Don McLean. Die schreef het in 1971 en uh, dit was een uitvoering van een jaar of tien geleden in... Uh Gezongen door Madonna. En daarvoor Sommertime Blues van Richie Vellens uit 1954. En zo draaien we iedere week een plaat uit de jaren 50. Hoe ouder, hoe beter. Mocht je suggesties hebben, dan kun je dat uiteraard laten weten via studio.radio501.nl. Dat is studio.radio501.nl. Vandaag dus geen nieuws wat niet gebeurde. Nogmaals, de RVD heeft daar een beetje beslag op gelegd. En uh, daar komt een officieel protest van namens dit programma. Weetjes en watjes voor de zidere zondag die wel gebeurd zijn, maar ook een beetje bizar gebeurd zijn. Ga gewoon eens in je stoel zitten en probeer eens in te leven in het volgende. Stel je hebt een Cessna privévliegtuigje. Nou, dat kan je je makkelijk voorstellen als je gewoon in je stoel zit. Altijd makkelijker om te hebben. Je woont in Amerika en wilt als sociaal mens met al je vrienden dat laten delen... ...wat je in je vliegtuig als vracht hebt... ...namelijk 18 kilo wiet. Wat is er veiliger dan dat in je vliegtuigje te stoppen... ...en vrij als een vogel... ...daarheen te brengen waarheen je maar wilt... ...genietend van het mooie uitzicht... ...in het luchtruim. Goh, wat is het leven toch prachtig. High in the sky of zoiets. In de verte zie je een helikopter... ...je krapt eens over je hoofd... ...je vraagt aan de verkeerstoren... ...wat die mafkees daar op jouw vlugroute moet... En ja, dan krijg je het volgende. De slapende luchtverkeersleider schrikt wakker. Die denkt, mijn god, wat gebeurt er nou? En ziet jou en die helikopter op de radar op dezelfde vlieghoogte. Hij vraagt jou wie je bent en wat je dan moet. Je antwoordt voor de grap dat je de president van de Verenigde Staten van Amerika bent. En fluit vrolijk het volkslied. En of die helikopter even kan moeven. Wegwezen met die geit. De verkeersleider vraagt je stellig snel van koers te veranderen. Voor jou is de sky echter de limit. En het luchtruim is voor jou. Kan je het nog steeds een beetje inleven, zo in je stoel zittend? God bless America, nog steeds fluitend hangt er opeens een links van je een F-16. Je kijkt naar rechts en daar hangt zijn broer. Ze maken hun raketten schietklaar. En what's up, duck? Vraag je nog. Dan wordt je verteld dat die helikoptergekker Barack Obama is. En rond de presidentiële helikopter geldt een acht mijlzone waarin men niet mag vliegen. Slik, foutje, bedankt. Een van de F-16's heeft je in het schootsveld. En de ander gebaat je te landen. Ja, nou ja, dan zijn er twee alternatieven. Hè? Daar ga je. Je wordt gedwongen te landen op de luchthaven van Long Beach. Andere keus is uit de lucht geschoten te worden. Maar dat wordt ook zo'n bende, dus dat doe je maar niet. Op het vliegveld word je aangehouden. Je drugs in beslag genomen. Het is donderdag 16 februari. De helikopter was de officiële helikopter van Obama, Marine One. En jij. Jij bent er haai bij. met deze plaat aan de hand. Voor mij in ieder geval wel. Voor mij is het de mooiste plaat uit de jaren 90. Persoonlijk vind ik dat er in die periode weinig goede muziek is gemaakt. 1999 was het de jaar R.E.M. En dit is typisch zo'n plaat die iedereen kent. Die ook hoog in de top 2000 van Radio 2 afgelopen jaar stond. Maar die nooit officieel is uitgebracht. En zo heb je veel meer van die nummers die blijven hangen op de een of andere manier. Waarom? Ja, dat is onverklaarbaar. Dat blijft muziek. Maar die dan toch heel herkenbaar klinken en heel mooi zijn. Het speciale aan deze plaat is dat het bombastische die die plaat maakt. Dat piano, die violen, die maken eigenlijk het nummer. Want de zang is op één toonhoogte opgenomen. Dat is geheel monotoon. En daar, daaromheen is al die muziek gedraaid. Dat is wel een heel interessant verhaal. Als je die plaat geript hoort, dan klinkt dat overigens heel bizar. Bob Dylan, een van de meest gekofferde artiesten alle tijden. De Four Seasons deden het in de jaren 60 met een wel heel speciale uitvoering. In eerste instantie was Dylan zelf daar niet zo heel erg blij mee. Later kon hij er wel om lachen. Luister eens hoe Don't Think Twice ook kan klinken. The cop Die New Wave uit de jaren 80, Je hoorde de Style Council. En de grote man achter de Style Council is uiteraard Paul Weller. Paul Weller, een belangrijke pion in de punkbeweging in de jaren 70 in Engeland. Hij was een van de eerste met onder andere een bandje als de jam. Maar hij heeft in talloze bandjes gezeten. Die zich met of punk of New Wave en later gewoon met popmuziek gingen bezighouden. En dit was dus de Style Council. Prachtig nummer. Walls Come Tumbling Down. Afkomstig van een film waarvan de naam even niet binnen kan schieten. Maar goed, misschien kom ik daar later in het programma over, nog op terug. Dit is overigens zondag al maandag Tot 10 uur vanavond. Een opmerkelijk bericht nog. De politie in het, noor, in het noorden van Denemarken. wil voormalige inbrekers om hulp vragen. na een reeks inbraken in onder meer vakantiehuizen. Ze gaan een vragenlijst rondsturen in de hoop meer inzicht te krijgen in de technieken van de inbrekers. We willen graag weten waarom inbrekers een specifiek huis verkiezen boven de andere huizen in de buurt. Al dus een politiecommissaris. Hij werkt ...in Frederiksund, waar het aantal woninginbraken in de tijd met 16% is gestegen. We vragen hun wat mensen moeten doen om hun huizen beter te beveiligen, zei Hansen. Dat moet niet zo te worden hoor. Daarnaast gaat de vragenlijst in op de manier waarop de politie veroordeelde inbrekers moet helpen... ...om niet weer het slechte pad op te gaan. De inbrekers hebben schriftelijk geantwoord gewoon van baan te willen wisselen. Politiemensen worden inbrekers en inbrekers politiemensen... De eerste kunnen niet inbreken, en de tweede weten precies hoe ze de eerste op moeten pakken. Het probleem van de inbraken is daar maar geheel opgelost. En de inbrekers hebben gewoon het inkomen wat ze willen, of zoiets dergelijks. Dat was in ieder geval het plan of zo.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 Of aan de collectant. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De radio, 501 van de 1 uur tot radio 501 de donderdag. Volgens middags 1 uur op middernacht op Radio 501. donderdag Radio 501. Droom jij van een carrière op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 501 medewerkers doen?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 Met jouw steun help je ook de Nadine Foundation. Dus, mis Spasioni naar 4411. Help mij en de Nadine Foundation. Dit is Radio 501. Sunday Monday. Mark Schrande. 501. Is een typische component van de New Wave muziek: begin jaren 80, een nummertje geschreven door Tracy Ullman. En je hoorde Terry overigens. Is Kirsty McCall in 2004 bij een tragisch ongeluk om het leven gekomen tijdens haar vakantie in Mexico toen zij werd overvaren door een speedboot tijdens het zwemmen. Schat. Anteloos gaan we vanavond het programma in. We gaan ook nog muziek draaien van Westlife. Westlife is een easy pop jongensgroep die op 3 juli 1998 werd opgericht door Boyson zanger Ronan Keaton die de groep tevens als co-manager onder zijn hoede heeft. Dit jaar stopt de band er overigens na een afscheidstoernee mee. Westlife heeft in Engeland 14 nummer 1 hits weten te behalen en staat daarmee op de derde plaats in dat Land, gedeeld met Cliff Richard, achter Elvis Presley en de Beatles. Ja ja, je had het nooit verwacht, maar het gaat wel komen. Westlife, my love. Westlife, my love. We sang together Oh yeah Directeur van de Belastingdienst. Ja, dan weet je, dan maak je natuurlijk geen vrienden. Maar iedereen moet belasting betalen en uh, daar heeft nooit iemand echt zin in. Er zijn ook heel veel mensen die het niet doen. En de gewone burger in de gewone straat. die uh, heeft geen idee wat de Belastingdienst inhoudt. Die denkt dat wij gewoon geld proberen af te troggelen bij mensen. En dat is natuurlijk ook wel zo. Dus ja, zo gek zijn die gewone burgers dan ook weer niet. En dan is het goed dat we mensen in dienst hebben zoals Willem Nikkel die op een of andere manier altijd een nieuwe manier vinden om belasting te innen. Een hele, hele, hele morgen, Willem Nikkel. Uh, hoe staan de zaken ervoor voor? Nou meneer de directeur, ik heb zojuist uitgevogeld dat we nog wat belasting kunnen lospeuteren in de Westwijk. Westwijk, help me even. Uh, de Westwijk dat is uh, dat gebouwencomplex uh, waar die bewoners uit zijn gezet omdat de boel op instorten stond. Die hebben toen een vergoeding gekregen van de gemeente en daar kunnen wij nog belasting over heffen. Kijk, dit soort mensen heb je gewoon nodig bij belasting niets. Mensen die zich niet laten leiden door emotie. Hey, ja. Wie was dat Willem? Uh, dat was uh, Gaston van de Postcode Loterij. Uh, de postcode kan je van deze week in de Bloemenstraat. Dat is toch die achterstandsbuurt? Uh, notoire omduikers inderdaad, maar dan kennen ze meneer Nikkel nog niet. Hè? Ik ga er onmiddellijk heen, en nog voordat die mensen aan de eerste slok champagne zijn begonnen. <laughs> ja, dat vind ik zo mooi van Gaston, die belt iedere week. <laughs> Stichting. Op 1 augustus 2004 klapt er plotseling iets in mijn hoofd. Mijn hele leven veranderde. Ik kon niet meer praten, niet meer denken, mijn hele lichaam stopt daarmee. Nu, zes jaar later, ben ik voor een groot deel hersteld. En ik besef dat ik heel veel geluk heb gehad. Elk jaar zijn er... 10.000 mensen die voor de rest van hun leven kampen met blijvende beperkingen. En ook ik heb er last van. De Hersenstichting wil daar verandering in brengen. Maar daar is veel meer onderzoek voor nodig. En dat kan alleen met uw hulp. Word daarom donateur van de Hersenstichting. Voor maar 4 euro per maand. Bel nu naar 0800 1747. Dank u. Everyone. Someone glimpsed across her Uit de middenjaren tachtig En dan is de radiowet 1 wordt weer overtreden En dat steken we meteen een stokje voor Dan gaan we op, over op plan B uh, Overigens Is Lucien uh, de studio In komen lopen en Lucien zit iedere zondagavond Tussen en acht met een heerlijke show Lucien goedenavond joh uh, Hoe bevalt het nou? Het is jouw tweede week hè? Uh, de nee, nee, week. ja, het, het is natuurlijk niet mijn tweede week, want ik uh, loop natuurlijk al een tijdje. Ja, maar op het is je eigen show. Hè? En, uh, oh, eigen show. Ja, ja, ja. Uh, ja. Inderdaad, dat bevalt. Ja. Hoe, hoe het bevalt. hoe, ja, hoe. Uh, hoe, ja, hoe. Uh, Niet dokter hoe, maar hoe het bevalt. Ja, uh, nou ja, ik, uh, ik vind het wel, uh, wel alleraardigst. Want je zit, je, jij zit nog echt met een hele platenkoffer bij je. Nou ja, platen, platen kiwi heb ik mee. Ja. Uh, en daar zitten dan platen in en uh, uh, cd's en uh, en singeltjes, ja. En dit keer had ik ook een vierkante single bijvoorbeeld. Of een... Maar als jij s'nachts in bed ligt, dan komen al die ideeën bij op voor jouw programma. Nou, ik ga gewoon wat uit de kast en ik maak een lijstje. En dan, uh, en dan verzin je ik... de plekken? Ja, ik verzin het allemaal, maar ik, ik doe maar wat. Okay, niet, nou, niet doorvertellen, hè? want nee, ik weet ik dat jij de, heel nee, andere luisteraars hebt dan ik altijd. Dus dat nou, dat er... weet ik niet hoor. Ik denk dat, we, dat maar de luisteraars ook allemaal graag naar jou luisteren. Dus, uh, maar goed. Even aandacht voor jouw programma, want het oh, is ja. zeer zeker de moeite waard voor iedereen. Dus uh, we blijven wel in ieder geval luisteren. Lucien, ik ga verder met het uh, monument van de jaren 70 als je het niet erg vindt. Ik vind het goed hoor. En dat is een uh, nummer van de hoe, die ken je uiteraard wel. Hè? Oh, hoe? De, oh, hoe. Ja, de hoe. Wie? Ja, nu het ja die ja. Wie? <laughs> ja een band onder leiding van Roger Daughtry en Pete Townsend en uh, Overture dat is het monument van de jaren 70 een nummer van de Britse rockopera Tommy, Overture verscheen als het eerste nummer en uh, dat stamt uit 1969 die rockopera het nummer is 5 minuten en 21 seconden lang En is in feite een echte Overture het is het instrumentale introductie van een dramatische instrumentale compositie Overture werd op single uitgegeven in de late jaren 70. En het werd eveneens gekofferd door The Assembled Multitude. En dat is de herkenningstune van de top 2000. Het nummer bestaat uit secties van verschillende andere songs van Tommy. Waaronder 1921, Go To The Mirror, See Me, Feel Me, Listening To You, Pinball Wizard and We're Gonna Take It. Na 3 minuten en 20 seconden begint het openingsmelodietje van Pinball Wizard te spelen. En dat in een hele andere toonsoort... zoals het eigenlijk behoort bij een rockopera. Overtoe neemt eveneens de verdwijning van Tommy's vader... Captain Walker van het Britse leger in de Eerste Wereldoorlog mee. Er wordt verwacht dat hij nooit meer terug zal komen. En dat gedeelte van het verhaal speelt een cruciale rol in de rockopera... wat in de track 1921 duidelijk wordt gemaakt. Het monument van de jaren 70... The Who and Tommy. de muziek uit de rockopera Tommy, de overture, werkelijk prachtige uitvoering van de hoe bent onder leiding van Pete Townsend, de oprichter en zanger Roger Daughtry. en beide zijn later op de zoute tour gegaan. Volgens mij bestaat de hoe altijd nog uh, officieel. Het is precies half tien hier bij Radio 501. Je kunt nog altijd reageren via via studio@radio501.nl. Dat is studio at radio 501nl En nog een half uurtje te gaan en de tijd vliegt echt. Dan is het uh, tijd voor een hele andere muziek. Een dame afkomstig uit Anchorage in Alaska. En daar heeft ze ook een nummer over geschreven. Hier is Michel Zakt. En De kippenpest heeft nu ook de papegaaienziekte Nederland bereikt. Ja. Is dit een ziekte om ons zorgen over te maken? We vragen het de mensen op straat, meneer. Maakt u zich zorgen over de papegaaienziekte? Maakt u zich zorgen over de papegaaienziekte? Ja, ja, ja, ja. Maar is het iets waar, waar het... is het iets waar u, is het iets waar u zich, druk, het, om... Waar u zich druk om maakt? De papegaaienziekte. De de wapagaai De wapagaai. Kun je ophalen, me. Meneer, ik wil, ik wil een om. Onder. onder. Ik wil een interview voor je. Kun je. je stoppen? Stop. Stop. Houd op. Stop. Handen. Ik ga op. Ik aan. Hou u toch op. U toch op. op. Ik, ik wil ik niet meer naar pijl staan nu. Hou op. Ik ben een vizier. We gaan allemaal met de op slot. Nee. We gaan alleen met de. De Vond Hootie en de hoe Hoezo dubbelzinnig. Zes weken nummer één in Amerika. Drie jaar geleden. En uh, in Nederland heeft het helemaal niets gedaan. Dat is toch wel verbazingwekkend. Ik vraag me toch af uh, hoe dat dan komt. Dat die muziek uit Volendam. Want daar hadden we aan het begin van het programma. Een carnavalsplaatje over. Het allemaal wel doet. Vooral die zus van Jan Smit. En dit soort muziek. ja Dat maakt het gewoon op de een of andere manier niet. En dat is vreemd. Iedere week draaien we ook uh, muziek van onze Zuidenburen. Een van de grootste componenten daarvan en een van de vriendelijkste Belg. Dat is ongetwijfeld Bad Peters. Veelzijdig talent, presentator van televisieprogramma's, muzikant en hij doet nog veel meer dingen. Hij heeft ook een eigen beentje, de radio's. En midden jaren negentig hadden ze in België in ieder geval hier een hit mee. Gimme love. I give you ice cream cones and And swirl woods and sunshine. Een beginnersfoutje kan gebeuren Zo even nog een laatste pingel op de piano En dan is dit prachtige nummer Van de Stereophonics ook afgelopen Nooit van gehoord het bandje hè? Nee dat heeft ook weinig gedaan In Nederland, in Engeland trouwens Ook maar twee of drie het schat hoor Een soort eendagsvliegen kan je het noemen Handbag en Cladracks en dat voor de zondagavond. Overigens was het afgelopen dinsdag Valentijnsdag. Ik mag toch hopen dat je aan je vriendje of je vriendinnetje hebt gedacht. En mocht je dat niet gedaan hebben. Dan maak ik het voor je goed. Met Steve Forbert. Romeo's Tune. Bring me southern kisses from your room Meet me in the middle of the night Let me hear you say everything's alright Let me smell the moon in your perfume Oh, gods and years will rise and fall And there's always something more Lost in talk, I waste my time And it's all been said before I don't ask for all that much, I just want someone to care, that's right now, meet me in the middle of the day, let me hear you say everything's okay, come on out beneath the shining sun. Everything's alright Everything's okay. Eerste werk van Steve Forward en CWLP die luisterde naar de naam Jack Rabbit Sling. Hoe kom je erop? Prachtig. En daarvan afkomstig hoorde je Romeo Soon. Dat nummer werd later overigens nog eens bij een film gebruikt. En ook die film, die titel ben ik kwijt. En er speelde wel Far Fawcett Majors toen nog, getrouwd met Lee Majors. Die speelde daarin mee. En voor de rest, hoe die film heette, weet ik niet. Het zal wel een of andere, geen B-film, maar een C-filmpje zijn geweest. Romeo Soon dus van Steve Forbett. En daarmee komt alweer een einde aan Sunday on Monday voor. Deze zondag, de 19e februari. En, en dan ga ik eruit met een heel toepasselijk paard. Maar dat doe ik niet uh, voor ik je zeg. Voor alle zieke mensen, beterschap. Voor alle gezonde mensen, kop op. En vergeet niet.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 Het barre ongeloof vergeet je. Het verdriet dat je voelt en ziet, vergeet je. En de aard van God die geeft en rooft, vergeet je. En de dunne Vergeten. De vriendschap vergeet je, de vriendschap vergeet